7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Verplegers tegen nullijn kabinet. Doden door zinkend restaurant in Bagdad. En Vitesse-icoon Theo Bos overleden. Verplegers- en verzorgersvakbond Nu91 is tegen het plan... om verzorgers en verplegers voorlopig geen salarisverhoging meer te geven. Het kabinet wil 4 miljard euro extra bezuinigen... om het tekort dat volgend jaar voorspeld wordt te voorkomen. 1 miljard zou moeten komen van een vrijwillige nullijn voor de zorg. De Zorgvakbond zegt dat het kabinet helemaal niet over de cao's gaat. De salarissen in de zorg zijn al laag, zegt de bond. En met een nog lager salaris krijg je helemaal geen nieuwe mensen meer. De NAM misleidt de bevolking over de gevolgen van gaswinning. Dat zegt oud-NAM-ingenieur Adriaan Houtenbos in Nieuwzuur. Hij analyseerde zelf gasvelden en trekt andere conclusies dan de NAM. In noordwest-Duitsland daalde de bodem niet de verwachte 8 centimeter, maar 13. En ondanks het stopzetten van de winning in 2008 daalt de bodem nog steeds. Volgens de nam stopt de bodemdaling zodra de gaskraan dichtgaat, maar volgens Houtenbos is dit hand aan de kraan-principe een fabeltje. De provincie Groningen moet binnen vier jaar terug naar zes gemeenten. Dat is het advies van een commissie die is ingesteld door de provincie en de gemeenten zelf. Groningen telt nu nog 23 gemeenten. De commissie vindt dat te veel om de sociaal-economische en maatschappelijke problemen aan te pakken. Een volgepakte restaurantboot is op de Tigris in het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad gezonken. Acht mensen vonden de dood. Er zijn negen vermisten. De politie denkt aan ongeluk, ook al omdat er te veel mensen aan boord zouden zijn geweest. De boot lag permanent afgemeerd aan de rivieroever. De mogelijke oorzaak van het ongeluk wordt gezocht in metaalmoeheid in de balken die de boot op zijn plaats moesten houden. De JSF mag weer vliegen, dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie besloten. Een week geleden werd het testtoestel aan de grond gehouden nadat tijdens een inspectie een scheur in een turbineblad was gevonden. De fabrikant van de motor, Pratt Whitney, zegt dat de motor is getest. De conclusie is dat de unieke operationele omgeving het probleem heeft veroorzaakt en niet het ontwerp. De motor was erg heet geworden tijdens een eerdere test... die vier keer langer duurde dan gebruikelijk. En die zou niet vergelijkbaar zijn met een normale vlucht van de F-35. Het Franse leger blijft nog zeker vier maanden actief in Mali. Drie Franse diplomaten hebben dat anoniem gezegd... tegen het Amerikaanse persbureau EP. Ze vertrekken op zijn vroegst in juli. De Franse regering zei tot nu toe... dat ze haar troepenmacht van 4000 militairen vanaf maart gaat afbouwen. De Franse operatie in Mali begon op 11 januari... nadat moslimextremisten het noorden van het land in handen hadden gekregen. Inclusief de historisch belangrijke stad Timbuktu. Nederlandse huishoudens zaten vorig jaar gemiddeld 27 minuten zonder stroom. Dat is één minuut langer dan in 2011. Het aantal storingen bleef nagenoeg gelijk. De cijfers komen van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. De belangrijkste oorzaak van stroom en ook gasonderbrekingen was graafwerk. De verloven van alle agenten van de nationale politie zijn ingetrokken... voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. Agenten uit het hele land zijn nodig om het korps in Amsterdam te ondersteunen. De Amsterdamse burgemeester van der Laan zei dat hij zeker 800.000 bezoekers verwacht op 30 april. Oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden. Bij Bos werd begin vorig jaar kanker ontdekt. Bos speelde zijn hele carrière voor Vitesse. Vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach van de Arnhemse voetbalclub. En na een kort avontuur in Polen ging hij aan de slag bij FC Dordrecht. Daar moest hij vanwege zijn ziekte stoppen als coach. Theo Bos is 47 jaar geworden. Michael Bogert houdt zijn kaken op elkaar. NRC Handelsblad onthulde gisteren dat de oud-wielrenner bijna 17.000 euro betaalde aan de Oostenrijkse dopinghandelaar Matsinger. Bogert ontkende tegenover de NOS het bestaan van die rekeningen. Over het bekennen van dopinggebruik heeft hij gezegd er zijn meerdere krachten die een rol spelen om voorlopig nog niet te praten. Het Nederlandse antidopingbeleid schiet ernstig tekort. Dat zeggen politie en justitie in België in het KRO-programma Brandpunt Reporter. Volgens de speciale dienst die in België de dopinghandel bestrijdt... is Nederland een zwakke schakel in de internationale bestrijding van de dopinghandel. Nederland reageert niet of nauwelijks op tips... over ondergrondse dopinglaboratoria in ons land. Gisteren werd bekend dat in Nederland vermoedelijk zo'n 160.000 dopinggebruikers zijn. Op Antarctica hebben Belgische en Japanse wetenschappers een meteoriet gevonden van 18 kilo. Hij werd gevonden in het Nansen Icefield, waar de onderzoekers tijdens de expeditie naar de ruimtekeien zochten. De meteoriet is overgebracht naar Japan, waar die op een speciale manier wordt ontdooid, zodat er geen water in de steen trekt. In de toekomst is de ruimtesteen ook in België te zien. Dan het weer nog. In het zuiden is het nog grijs met soms motregen. Geleidelijk van het noorden uit meer zon en het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend droog en geregeld zon en een graad of 6. Na het weekend wordt het zachter. Het wordt mogelijk meer dan 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging door een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. De stad tussen Gorinchem en Sliedert-West 7 kilometer aan ongeluk. Bij Sliedert-West is de linkerijstuk afgesloten.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 NOS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Begrotingsperikelen in Nederland, gekonkeld tussen oppositie en coalitie. We hadden dus niks vergeleken bij de begrotingscrisis en polarisatie in de Verenigde Staten. Republikeinen en democraten staan daar lijnrecht tegenover elkaar. Daar hoort u zo meer over. Maar eerst aandacht voor het overlijden van Theo Bos. Het enige wat dit lichaam nu doet is me een beetje in de steek laten. Mister Vitesse is overleden Theo Bos. Hij werd uh, 47 jaar Bos overleed aan alvleesklierkanker. Theo Bos was een groot deel van zijn leven verbonden aan Vitesse, waar hij uh, 369 uh, dagen voor voetbalde. Ted Van Leeuwen is technisch directeur van Vitesse. Meneer Van Leeuwen, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit een uh, harde klap voor u uh, en voor de club? Ja, bijzonder. Het is uh, verbijsterend, uh, vol ongeloof. Ook al hebben we het zien aankomen, dat iemand die, uh, die zo sterk in de geest... maar ook in het lichaam was, uh, de strijd verloren heeft. Het is zo snel gegaan, meneer Van Leeuw, heb ik het idee. Uh, relatief. Uh, vorig jaar in december speelden we een uh, bekerwedstrijd in Eindhoven. En toen hoorden we het in de kleedkamer. John van der Boom was toen trainer, een uh, goede vriend van Theo. Die stortte die werkelijk in de kleedkamer in. En toen had hij nog een paar maanden... Theo heeft het uh, hartstikke lang volgehouden. En we begonnen al uh, heel stiekem op een wondertje te hopen. Mm -hmm. uh, maar ja, dat is het uh, uiteindelijk toch niet geworden. Ik wil graag met u hebben over de voetballer, uh, Theo Bos. En, en trainer straks ook. Wat voor voetballer allereerst was hij? Uh, Theo was een, uh, wat, wat ze nu zouden zeggen, een simpele stopper. Het zou een speler zijn uh, die nu zeer welkom was. Want hij kon vooral erg uh, goed verdedigen. Hij was niet zo heel groot... Maar uh, wel heel sterk. En mm -hmm. hij, won, uh, hij won vrijwel al awesome zijn duels. Uh, eerst in de eerste divisie, maar later ook op het hoogste niveau. En, en u had het al over, over zijn karakter. Hij zegt, u zegt hij uh, was sterk in de geest. Was ja. dat toen als voetballer ook? Ja, kijk, uh, één ding van Theo. Het is, uh, het is iemand, uh, dat heeft hij ook als trainer laten zien. Een man met een rustig temperament. Veel trouw. Maar vooral gespeend van elke vorm van prestige of zelfbejag. Mm -hmm. Theo was zichzelf te allen tijden goed, slecht... als speler, als trainer. Die zeg eigenlijk nooit veranderd. En uh, ja, dat is waarschijnlijk ook waarom het zo'n gigantische impact op de club heeft. Hè, want zijn ziekte die sleepte al voort en iedereen had het er altijd over... Mm -hmm. En misschien ook wel tijdens zijn ziekte. Hè? Want hij. Um, als ik, ik heb nog even geluisterd naar het interview dat onze eigen Joep Schreuder had met uh, Theo Bos. Hij was daarin ook rustig. Uh, hij, hij, hij droeg zijn ziekte heel waardig. Absoluut. En um, goed, dat tekent uiteindelijk zijn karakter. Ook in de slechtste tijden. Mm -hmm. Ja, hij was er haast ironisch onder. En, uh, en zo. En als trainer, hoe zou je hem als trainer omschrijven? Was hij hetzelfde als mensen hij, hij was iemand met, uh, met voelhorens in de stad en in de club. Een, een menselijke seismograaf eigenlijk, die alle trillingen in, in de club voelde. Um, simpel, hij, uh, hij trad nooit op de voorgrond. Was wel de baas, maar hij trad nooit op de voorgrond. En waarom heeft u hem destijds moeten ontslaan, als trainer van Vitesse? Wat, waarom was dat? Ja, dat zijn de akelige mechanismen. Voetballen, hè. Als resultaten achterblijven, moet er iets gebeuren. Maar u had het liever niet willen doen? Want u nee. heeft het genoemd uh, dat die slachtoffer is geworden van de helaasheid der dingen toen. Ja, dat inderdaad. is wat u bedoelt met, met de, ja, uh, wat, wat er toen gebeurde, de het, systematiek het, het achter, in het voetbal. Ja, het, het achterblijven van resultaten, en dat weten we allemaal in het voetbal. en Het heeft ook nooit tussen ons gestaan dat dat gebeurd is... Want, ja, je bent niet meer dan het overbrengen van de boodschap. Mm -hmm. Hired to be fired in deze wereld van ons. En um, ja, zo ging het. En nou ja, goed, hij is naar Polen gegaan en daar is hetzelfde gebeurd. En dat overkomt werkelijk iedere trainer. Ja. Had u de laatste tijd nog contact met uh, Theo Bos? Ja, want hij bezocht nog regelmatig onze wedstrijden. Hè? Als het maar enigszins kon, dan ging hij. En uh, natuurlijk, dan kwamen we elkaar nog even tegen. Mm. Ik begrijp dat de Zuidtribune is omgedoopt tot de Theo Bos tribune Gaat de club verder nog iets uh, organiseren? Ja, die tribune was al, was al eerder uh, naar hem omgedoopt. Hè. Op de Zuidtribune staan de hardcore fans. Mm -hmm. en Theo kwam weliswaar uit Nijmegen, maar hij was echt een, uh, een jongen van de stad. Um, uh, of wat er verder gaat gebeuren, dat zal uh, dat ongetwijfeld. Maar dat zal eerst... Kijk, het is pas vannacht gebeurd ja. en, uh, met de familie... Uh, gecommuniceerd worden. En, uh, maar er zal ongetwijfeld wat gebeuren. Want de supporters, uh, ja, voor, voor hun is hij de Mr. Vitesse. En die zullen er ook behoefte aan hebben. Meneer Van Leeuwen, sterkte de komende tijd. En, en bedankt dat u vanochtend vroeg even stil wilde staan met Theo Bos. Dank u wel. Fijne dag. U ook. Ted Van Leeuwen, technisch directeur van Vitesse... over het overlijden nacht van Theo Bos. Hij werd uh, 47 jaar na een lange ziektestrijd. Dan de begrotingscrisis in de Verenigde Staten, maar liefst 85 miljard dollar aan bezuinigingen op overheidsdiensten treden vandaag in werking, omdat de democraten en republikeinen er weer niet uitkomen samen. Nieuwsuur correspondent Tom Klein in New York. Um, nou Tom, wat is deze keer het probleem? Nou ja, het is nog steeds hetzelfde probleem en het, het is een probleem wat uh, de politici in Washington ook nog voor zichzelf bedacht hadden. Het gaat om dat schuldenplafond van anderhalf jaar geleden, uh, de afspraak dat Amerika niet meer dan een bepaald percentage mocht lenen om de eigen schulden te betalen. Nou ja, ze zaten boven het percentage, dus er moest bezuinigd worden. Toen is er een grote uh, supercommissie in het leven geroepen van beide partijen. Uh, die moesten eruit komen en als stok achter de deur hadden ze dan de datum van 31 december 2012. Als ze er dan niet uit zouden komen, dan zouden er automatisch allerlei bezuinigingen komen. Nou ja, toen kwamen ze er natuurlijk niet uit. Toen hebben ze het nog twee maanden weten te verlengen. Dus nu, uh, ja, 1 maart, uh, gaan er allerlei bezuinigingen in. We zien een steeds um, gefrustreerde president Obama langskomen. Die maakt zich zorgen. Hij zegt dat het zou de groei remmen als dit gebeurt. Hoe, hoe erg zijn die bezuinigingen? Nou ja, die bezuinigingen... Um, ja, Obama stelt ze voor als, als het einde van de wereld. Zo erg is het natuurlijk ook weer niet. Maar die bezuinigingen zijn wel ingrijpend. Kijk, alle Amerikanen zullen er wel wat, wat van merken. De rijke Amerikanen zullen meer belasting moeten betalen. Maar er gaat gekort worden op overheidsdiensten, op overheidspersoneel... Uh, uh, ambtenaren zullen, uh, daar zal op bezuinigd worden, op bijvoorbeeld luchtverkeersleiders, op uh, vliegvelden op beveiligingsmensen op vliegvelden op douanepersoneel mensen zullen uh, bijvoorbeeld op vliegvelden langer moeten blijven wachten en de de grootste bezuinigingen zullen zijn op defensie. Daar zullen echt uh, misschien wel basis moeten sluiten. Maar bijvoorbeeld ook uh, wapensystemen niet meer ontwikkeld moeten worden. Of zelfs schepen die gebouwd worden voor de marine uh, worden afbesteld. Dus dat zijn echt wel hele grote beslissingen. Een ja. mm. afgelopen december werd er nou toch nog een akkoord bereikt. Hè? Uh, om een begrotingscrisis te voorkomen toen. Uh, ja. Dat is nu niet meer mogelijk? Nou ja, het is, kijk, het is nog wel mogelijk. Ze noemen dat... ...kicking the can down the road... ...van we schoppen de emmer steeds voor ons uit... ...voor twee, drie maanden... ...en dan kijken we wel weer verder... Nou, ...dat moment is nu gepasseerd... ...en die partijen die staan gewoon recht tegenover elkaar... ...en komen echt niks dichter bij elkaar... ...de afgelopen weken zijn ze alleen maar bezig geweest... ...met uh, elkaar uh, uh, de schuld geven... ...en zeggen van nou ja... ...door hun lukt het maar niet dat ze bij elkaar komen... ...het draait natuurlijk allemaal om het principe... ...dat de democraten willen uh, niet bezuinigen... ...op de overheidsuitgaven... ...en de republikeinen willen de belastingen niet verhogen. ...en alle twee zal moeten gebeuren. En Obama wil dit doorbreken en wil tot een, een, een allesomvattend goed pakket te komen... Om, ...om die begroting weer sluitend te maken. En dat gaat gewoon heel lang duren. En het enige wat er nu veranderd is, is nu die maatregelen in zijn gegaan... ...is dat beide partijen nu kunnen onderhandelen... Om het leed een klein beetje te gaan verzachten en dat, er dus weer iets van terug te winnen. En dan kunnen ze dus goede sier maken en zeggen: van... Nou, kijk, dit hebben we nog wel terug kunnen draaien. Mm. Maar ja, het blijft allemaal een, ja, een illustratie van hoe die verhoudingen in Washington uh, vastgelopen en verrot zijn. En ja, dat er toch echt helemaal niks uitkomt. Nou, Tom Klein in New York, dankjewel. En straks rond uh, kwart voor acht praat ik door over de padstelling in de Amerikaanse politiek. Dat doe ik met Amerika-kenner Willem Post. En terug naar gisteravond. 8 uur. Toen de paus echt vertrok. Eerste verkeersinformatie, John Hokka. Hoe is het op de weg? Nou, veel vertraging op de A15-lara richting Go uh, Rotterdam, moet ik zeggen. Daar staat tussen Gorkum en de West 11 kilometer aan ongeluk. Daardoor is bij de West de linkerlijst ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Ja, om klokslag 8 uur was het uh, voorbij gisteravond. Het pontificaat van Benedictus XVI. Met een ceremoniële handeling. Die duurde heel uh, kort, maar die wel uniek en historisch was. Een verslag van Matthijs van der Wiel vanuit Castel Candolfo. Het is koud en het is donker op het pleintje voor het pauselijk paleis. Er staat nog maar één Diehard met een bord. Schripto, warte, caro papa, Lieve paus, siamo con te. we zijn met jou. Ci we zullen je missen. Ultime de laatste emoties. Daarna komt de pijn in het hart. Er zijn nog wel de tientallen cameraploegen... de lens gericht op de poort van het paleis. Wat hier gaat gebeuren, is nog nooit door een camera gefilmd. Om precies acht uur is de paus geen paus meer... en dus heeft de Zwitserse garde, de lijfwacht... dan niemand meer om te beschermen. Zij gaan dan naar huis... En deze meneer wil er tot het allerlaatste moment bij zijn, bij deze paus. Ja, en hij hoopt dat God hem de gezondheid geeft... zodat hij straks de poort weer open kan zien gaan bij de volgende paus. Maar u bent de enige nog die over is gebleven, hè, met uw bord. De rest is allemaal naar huis. Die anderen geloven niet genoeg in de paus... Ze hadden hier moeten blijven. Als je een dode begeleidt, dan ga je toch ook niet bij de poort van het kerk of naar huis? U bent de grootste fan van Benedictus. Ja. En dan is het zover. De klok van de kerk hier op het plein slaat acht keer. De twee Zwitserse gardisten salueren en draaien zich om. En ze draaien met gepaste traagheid de twee houten poortdeuren dicht. Ciao, ja, papa! Ciao, ja, papa! Ciao, ja, papa. Ja, papa! En toen was er geen pauze meer. En er komt weer een nieuwe. Un altro papa. Si farà. Huh. Tot ziens. Een hm. andere papa. Er komt weer een nieuwe pauze. Over een paar weken weten we ook wie dat zal zijn. 18 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vrijspraak in hoger beroep voor de voormalig commandant van het Joegoslavische leger. Het Joegoslavië-tribunaal sprak Momcilo Perisic in hoger beroep vrij van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Eerder werd hij veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf. Correspondent Joost van Egmond. Euh, nou, Joost, hoe is daarop gereageerd in Servië? Eindelijk goed nieuws uit Den Haag de Servische premier Ivica Dacic. En ja, dat valt eigenlijk de Servische reactie wel goed samen. Heel veel Serviërs vinden dat het tribunaal vooringenomen is tegen hun nationaliteit... ...en nu is er dan eindelijk met Perisic en Serviër vrijgesproken. De slachtoffers aan de andere kant, uh, die reageren aangedaan. De moeders van Srebrenica nemen de vrijspraak, noemen hem verbijsterend. Kroatië legt zich erbij neer zonder er veel woorden aan vuil te willen maken. Dat is eigenlijk het patroon... Um, ja, het is, het is duidelijk, het is niet zo heel emotioneel als, uh, als de vorige vrijspraak, eind hm. vorig jaar. Um, er zijn geen demonstraties, niet uit blijdschap, niet uit woede, maar het patroon is vergelijkbaar. Ja, en, en wat voor patroon zie jij dan? Want um, er is uh, eerst een Kosovaarse militieleider uh, vrijgesproken, dan een Kroatische generaal. Uh, zijn vrijgelaten, een Servische generaal nu. Is daar gedeeld? Wat, wat, wat ben je daarover te weten gekomen? Um, het, het tribunaal dealt niet. Dat is natuurlijk uh, de, de logische, um, het logische verweer dat het tribunaal bij dit soort dingen altijd geeft. Kijk, in het vonnis speelt zoiets niet mee. Het is gemotiveerd op basis uh, van de argumenten uit de zaak zelf. Uh, dat is heel helder gedaan. Daar kunnen juristen in dit geval ook weinig uh, tegen inbrengen. Dit is een, uh, een helder vonnis. Maar ja, aan de koffietafels is dit natuurlijk de manier waarop het uh, besproken wordt hier. En, uh, in de hele Balkan. Uh, er, wordt, er wordt duidelijk gehint, ook door politie, dat het nu wel eens tijd was voor een Servische vrijspraak. Uh, mensen zoals uh, Rasim Jajic, de minister in Servië, die verantwoordelijk is voor de samenwerking met het tribunaal, sprak over een, een herbalans, um, nu eindelijk een, een geloofwaardige uitspraak van het tribunaal. Dit van de man die drie maanden geleden zei dat het tribunaal alle geloofwaardigheid had verloren. Je ziet Duidelijk dat het gevoeld wordt door heel veel politici en ook in de straat als een spelletje van handjeklap. Maar het tribunaal um, laat zich daar natuurlijk niet mee. Nee, in. nee, nee, dat kan ik me voorstellen. En die perizies, wat, wat was dat voor man? Waar, waarom was deze zaak zo belangrijk? Hij was de opperbevelhebber van het Joegoslavische leger in de jaren negentig. Joegoslavië viel in die tijd uit elkaar. Natuurlijk, het, um, het leger zou zich officieel er nooit mee bemoeid hebben. Servië had het onder controle, zoals heel veel zaken die Joegoslavisch waren in die tijd. Maar het, het was officieel afzijdig. Nou, dat was de grote vraag, in hoeverre was dat echt zo? Um, heel veel mensen hebben geclaimd dat het leger duidelijk um, steun heeft gegeven aan Servische milities. En daar was deze rechtszaak nou zo enorm belangrijk voor. <totstut> Goed. Hier werd, hier werd Pericicits aangeklaagd voor steun aan die milities en die zouden daarmee oorlogsmisdaden gepleegd hebben. En dat is nu met deze vrijspraak van tafel. Het tribunaal zegt weliswaar dat het leger op de achtergrond steun gaf aan die troepen, maar die was beperkt. Pericits had geen controle over de Servische troepen en dus was hij ook niet verantwoordelijk voor, verantwoordelijk voor, voor oorlogsmisdaden, zoals in Srebrenica. Oké. Okay. Consonant Joost van Egmond was dat over. Uh... Het Joegoslavië-tribunaal sprak Perisits in hoge beroep... vrij van medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Um, eens even kijken hoe, naar Joris van der Kerkhoff... hoe die het heeft tussen de plattelandsjongeren vanochtend. Joris? Ja, het, gaat, het, het, het is een aanstekelijk enthousiasme hier. Uh, Lisette, 22, student rechter, agrarisch recht uh, in Nijmegen. Een uh, speciale specialisatie. Uh, die is aan het, aan het rondleiden door de boerderij van de vriend en de schoonvader... En is aan het vertellen over haar favoriete koe die hier ligt. Ze ligt met haar hoofd op uh, ja, de vriendin, denk ja, ik. Hè? Op een andere koe te rusten. En waarom is ze nou speciaal zo, is ze zo speciaal voor jou? Nou, toen het kalfje was ze was, uh, heel klein. En, uh, en toen was het een twijfel, gaat ze weg of blijft ze hier? En toen ging ik hem een beetje tam maken. Iedere dag ging ik even uh, een beetje aaien en alles. En nu is ze nog steeds tam. Als Stefan in de melkput staat... En roodje, zo heb ik hem genoemd, die is er ook. Dan, uh, ja, dan kun je hem gewoon lekker aaien en uh, even bekijken. Maar kijk, alle koeien hier zijn wel heel tam. Ze komen allemaal even kijken, ze zijn niet echt bang of zo. Ja. Ik ben wel vaker op boerderijen geweest... maar dat ze hun tong dan zo ontzettend lang uitsteken... ja, ja dat, komt is, weer. dat is gezond, zeg maar. Als een koe zo nieuwsgierig doet, want dit is nieuwsgierig gedrag... dan betekent het gewoon dat die koe heel gezond is dat weet je allemaal. Ook omdat je niet nu uh, alleen maar met je vriend op een uh, boerderij woont, maar dat wonen je met je ouders ja, ook al. Ja, mijn ouders hebben ook een uh, boerderij thuis, ja, ook met melkkoeien. Dus... Waar wordt hier gemolken? Uh, hier zie je zo nog, uh, daar lopen de koeien naar binnen, met die blauwe buizen. Dan lopen ze in, uh, in rijtjes naar binnen. Een uh, visgaat heet het geloof ik. <laughs> Dan moeten we er zo omheen lopen? Ja, alsof. we kunnen er wel even naartoe lopen. De organisatie waar je nu namens spreekt, die bestaat 100 jaar. Dat is al best wel lang. En dat is de jongerenorganisatie voor het platteland in Gelderland. Gelderland? Jong Gelre wordt het ook wel genoemd. Ik kan hier even door naar binnen. Ja, Jong Gelder zijn, zijn lidverenigingen van ons, zeg maar. De radio niet uit zetten, niet uit. Je hoeft de radio niet uit te zetten. Tenminste... Dat zou alleen maar hoeven als wij hier op de radio zouden zijn. Ik weet niet of we dat de koeien moeten aandoen. Het is muziek. De koningin komt dan straks langs. Ja, de koeien staan hier. Schoonvader staat er trots bij hoe de koeien gemolken worden. Ze staan daar inderdaad in die visgraad. Mooi met hun hoofd de andere kant op. Is de plattelandse organisatie, gaat die alleen over het boerenbedrijf... Nee, nee, nee. of gaat die over veel meer? Nee, absoluut niet. We hebben algemene en agrarische jongeren... En um, uh, ja, voor de agrarische jongeren zijn we echt bezig met belangenbehartiging. En voor de algemene jongeren gaat het meer om uh, uh, ja, helpen bij evenementen organiseren. Uh, voor onze lidverenigingen dan. En um, uh, ja, activiteiten organiseren. Uh, helpen dat de besturen van die lidverenigingen zeg maar, goed draaien. En waarom denk je dat jullie organisatie nog zo springlevend is? 1600 nou, leden, dat is best ja, veel. meer dan 1600 leden ja, dus dat is wel aardig wat. En um, nou ja, we doen meer dan gewoon een leuk feestje geven. Want hier in de buurt heb je ieder weekend heb je wel een feest. Maar we doen veel meer dan dat. We doen ook aan belangenbehartiging, wat ik net al zei. Kennisoverdracht uh, ja, en die leuke activiteiten. Maar alle en, jongeren trekken weg, gaan naar de grote ja, stad. Nou, en dan, dan, dan... Nou, alle jongeren is er groot door. Natuurlijk, je moet wel rekening houden met de krimp. Maar um, uh, ja, wij zijn juist ook bezig om die jongeren uh, te zorgen dat die, uh, dat die wel uh, blijven. Zeg maar, om die bewust te maken van de krimp. En uh, ik heb laatst ook toevallig nog een stukje in de krant gezien... dat jongeren ook wel graag toch weer terugtrekken, ook, bijvoorbeeld naar de Achterhoek. Want uh, ja, dit is wel iets dat zit in je. En het is hier gewoon zo gezellig en leuk en alles. En als je in de stad komt, ja, dan is het een heel andere manier van mensen. Dat is gewoon zo. Er zijn nu niet zoveel koeien uh, in de stad. Deze zijn nu klaar, die zijn uh, gemolken ja, en lopen ja, nu weer mogen, de stal in. Ja, normaal mogen ze kiezen of ze naar die open stal gaan. Daar hangt uh, dat zeil er voor, voor de koude wind nu. Normaal is dat helemaal open. Ja. Dat ze lekker in de frisse lucht staan. En ze kunnen ook die kant op lopen. Maar daar staan wij nu voor. Ja, ja. Dus dat uh, doe ik toch niet, want die we lopen maar om... een beetje de andere kant op, want ja. staart, uh, haar staart uh, staat omhoog. We gaan zo naar de tent. Als we hier door de boerderij heen zouden kunnen kijken... zouden we daar achter een tent zien. Daar wordt de koningin ja. straks uh, ontvangen. Oh, er valt er bijna eentje om. Er zit nog best ja. veel melk in. Nou ja, goed, hebben we het allemaal Soms later. Zo zijn allemaal. het net mensen, ze dringen voor. <lacht> <lacht> Joris van der Kerkhof vanochtend bij de Plattelandse Jongeren. De koningin komt ook later vandaag bij zijn bezoek, maar is Joris dus. Hoe zijn de vooruitzichten op een opleving van de Europese economie... en welke rol kunnen de Britten daarin spelen? Die vragen stonden gisteren centraal op een Europese conferentie in Londen. Sprekers waren onder andere EU-president Herman van Rompuy en onze eigen Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken. Correspondent Arjen van der Horst sprak met Timmermans... en hij vroeg hem of de economische vooruitzichten van de EU... niet ronduit beroerd zijn... Zeker na de verkiezingen in Italië. Dit jaar is nog heel slecht. Van een heel slecht laatste kwartaal van vorig jaar... en ook een heel slecht begin van dit jaar. Maar het tweede, derde kwartaal... zit er alweer iets van licht aan het einde van de tunnel. Ik denk dat dat een juiste uh, inschatting is. Uh, maar we gaan nog hele moeilijke tijden beleven dit jaar. Dat is duidelijk. De verkiezingsuitslag in Italië is uitgelegd als een nee... tegen de bezuinigingsplannen zoals die door Europa worden opgelegd. Vandaag zien we veel uh, protest hier in Londen tegen uh, het maximum dat is gesteld aan bankiersbonussen. Is dat niet de echte crisis, niet de economische crisis... maar de crisis in het vertrouwen in Europa... en dat ze de landen kunnen helpen daaruit te komen? Ik denk dat de crisis uh, heel diep zit. Ik heb dat ook uh, net in mijn toespraak proberen aan te geven. De crisis zit in de opbouw van onze samenleving. De crisis zit in het vertrouwen dat mensen hebben... dat de wijze waarop onze Verzorgingstaat is georganiseerd, nog wel houdbaar is. Mensen maken zich zorgen over de verzorgingstaat. Kunnen we het nog wel betalen? Gaat onze economie nog wel beter draaien? Zo fundamenteel is de crisis. En dan is ja, de, de, de boosheid op Europa is daar een duidelijke afspiegeling van, omdat men Europa voor een deel verantwoordelijk houdt voor de crisis. En is het niet de mogelijke oplossing wat premier Cameron in januari in zijn Europa-speech heeft aangeboden. Namelijk, en hij wil het niet een Europa van meerdere snelheden noemen, maar een flexibel Europa, dat dan als lijm kan dienen voor de Unie? Europa is al flexibel, heeft heel veel mogelijkheden voor flexibiliteit. Ik denk ook dat we die mogelijkheden zullen moeten onderzoeken... want de Europese lidstaten zijn erg verschillend onderling. Binnen de huidige verdragen kan je al veel flexibeler zijn dan je nu bent. En als de Britten daar naartoe willen, zullen we als Nederland... zeker met hen mee willen praten, want we willen de Britten graag aan boord houden. En gaat het niet heel moeilijk worden? Want we zien al een verregaande politieke integratie van de eurozone. We weten dat de Britten daar niet aan mee willen doen. Dus de facto hebben we al een meerdere snelheden Europa. Ja, het begin van uw vraag is, gaat het niet moeilijk worden? Ja, alles gaat moeilijk worden in de komende jaren. We moeten verregaand hervormen. We moeten uit deze crisis zien te komen. We moeten weer mensen aan het werk zien te krijgen. We moeten de staatsfinanciën op orde krijgen. Het worden hele moeilijke jaren. Maar er is wel licht aan het einde van de tunnel. Premier Cameron zei dat natuurlijk ook met een zeker eigen belang. Want hij wil een aparte positie voor zich creëren. Dat is in zijn ogen het flexibele Europa. Is dat in uw ogen het antwoord uh, voor de Britse positie? In ieder geval is voor mij duidelijk dat een houding van u geeft wat ik wil of ik loop weg, die werkt niet in Europa. Die zou niet werken als de Nederlandse regering die houding aanneemt, die werkt ook niet als de Britse regering die houding aanneemt. Meer flexibiliteit is mogelijk, maar wel op basis van goede afspraken en samenwerking we moeten we wel samen eruit zien te komen. Timmermans en Van Rompuy kwamen gisteren ook nog met een waarschuwing voor de Britten. Beiden zeggen uittreding uit de EU. Dat... Is natuurlijk mogelijk, maar er hangt wel een prijskaartje aan vast. Zo dadelijk, na het de bulletin hebben we goed nieuws voor u. Het is 1 maart. U moet aan uw huis gaan klussen. Fleuriel flacons 1 plus. 2 gratis. Ja, twee gratis! Schapruimen bij macro. Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zoals veel wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Zo doen we dat bij macro. Partner voor ondernemen Nederland. Goedemorgen, uit de U spreekt met Anouk. Ik heb een ster, maar kunnen jullie ook naar mij toe komen? Ja hoor. Fijn, hoe drinkt de monteur een koffie? Of liever een soepje? auto -ruitschade. wij komen graag naar u toe. Auto-taalglas laat je niet barsten. Wel gratis 0800 0828. Kom nu schapruimen bij Mako. Elvive haarproducten, 50% korting. Vanavond een nieuwe aflevering van Flikken Maastricht. Als Wols en Eva te maken krijgen met de moord op een kapster... dreigt haar vader wraak te nemen. De dreiging komt echt uit een heel andere hoek. Met gevaar voor eigen leven komen Wols en Eva op een school terecht. En stappen daar in een nachtmerrie. Flikker Maastricht met Victor Reinier en Angela Schijf. Vanavond half negen bij de Tros. Nederland 1. Radio 1. Het NOS Journaal. Winst ABN AMRO gestegen en Vitesse-icoon Theo Bos overleden... het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. ABN AMRO heeft een goed jaar achter de rug. De bank, die in handen is van de staat, maakte bijna 950 miljoen euro winst. Een jaar eerder kwam de winst uit op bijna 700 miljoen. ABN AMRO moest in 2012 opnieuw afschrijven op Griekse leningen. De bank gaat ervan uit dat een groot deel van die leningen toch wordt terugbetaald. ABN-topman Gerrit Salm zegt dat de bank tevreden is met de resultaten. De bodemdaling in Groningen is erger dan de NAM naar buiten brengt. Dat zegt oud NAM-ingenieur Houtenbos. Hij analyseerde zelf gasvelden in Noordwest-Friesland en trekt andere conclusies dan de NAM. De bodem daalde niet te verwachten 8 centimeter, maar 13. In 1997 hebben we achteraf geconstateerd dat een onverklaarbare versnelling van de bodemdaling plaatsvond. Dat is een tijdje aangezien en in 2008 was het zo ernstig dat men de kraan heeft dichtgedraaid. Desalniettemin ging de bodemdaling daar door als een speer. En volgens Houtenbos is het hand aan de kraan principe een fabeltje. Verzorgers en verplegers, voorlopig geen salarisverhoging. Dat kan dus niet, vindt verplegers- en verzorgersvakbond Nu91. Het plan komt uit de koker van het kabinet dat 4 miljard extra wil bezuinigen. En 1 miljard zou moeten komen van wat genoemd wordt een vrijwillige nullijn voor de zorg. De salarissen in de zorg zijn al laag, zegt Nu91. En zo vind je helemaal geen mensen meer. Het is het Amerikaanse congres en het Witte Huis niet gelukt om voor vandaag een akkoord te bereiken over verlaging van de staatsschuld. En daarmee gaan automatisch vergaande bezuinigingsmaatregelen in voor zo'n 85 miljard dollar. Alle Amerikaanse overheidsdiensten moeten gaan besparen, zegt nieuwsuurcorrespondent Tom Klein. Het gaat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 Op de Tigris in het centrum van Baghdad is een restaurantboot gezonken. Acht mensen kwamen om het leven en er zijn negen vermisten. Waarschijnlijk was er wat mis met de metalen balken die de boot op zijn plaats hielden. En ook denkt de Iraakse politie dat er te veel mensen aan boord waren. Politie en justitie in België zeggen dat het antidopingsbeleid in Nederland tekortschiet. Ons land is een zwakke schakel in internationale bestrijding van de dopinghandel, zeggen de Belgen in het KRO-programma Brandpunt Reporter. Nederland reageert niet of nauwelijks op tips over ondergrondse dopinglaboratoria. In de gevangenis van Vught heeft een gedetineerde brand gesticht in zijn cel. De man is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Medewerkers van de gevangenis konden het vuur snel blussen... en de schade bleef beperkt tot de cel van de brandstichter. Bij de brand in Vught is verder niemand gewond geraakt. Oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden. Hij had kanker, dat werd vorig jaar ontdekt. Bos voetbalde zijn hele carrière voor Vitesse. Vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach van de Arnhemse voetbalclub... En hij werd ook wel Mr. Vitesse genoemd. Kort geleden vertelde Theo Bos over zijn ziekte. Dit lichaam heeft me gebracht met wie ik nu ben. Ja, het enige wat uh, dit lichaam nu doet, is me een beetje in de steek laten. En uh, dat is wel jammer, want uh, dat had best 30 jaar later mogen gebeuren. Nou. Theo Bos was 47 en dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl in een groot deel van het land is het bewolkt en vooral in het zuiden is het ook nevelig en daar kan wat lichte motregen vallen. In de rest van het land is het droog en vanuit het noorden bereiken opklaringen in het land. Vooral vanmiddag zal de zon van tijd tot tijd schijnen, meest in het noorden en midden van het land. De temperatuur loopt op naar zo'n 5 graden in Limburg en 6 à 7 graden in de regio's waar de zon schijnt. De wind waait uit de noordelijke richting en is zwart tot matig, windkracht 2 tot 4. Komende nacht blijven er overal opklaringen aanwezig, het is ook droog en de temperatuur daalt dan tot iets onder het vriespunt. De rest van het weekend hebben we heel rustig weer. Het zijn flinke zonnige perioden. Het blijft dus droog en bij weinig wind wordt het middags 6 tot 8 graden. Na het weekend wordt het nog zachter. Dan stijgt het kwik tot boven de 10 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Veel vertraging op de A15 richting Rotterdam door twee aanrijdingen. Bij Sluidert-West staat 12 kilometer vanaf Gorkem. Bij Sluidert-West is de linkerijst ook afgesloten. U kunt er ook het beste bij op de Gorken. De borden Breda-Roosendaal volgen. U rijdt dan over de A27, de A59 en de A16. Met de zuinige Citroën C1 rij je van Nederland naar Tirol op één tank. Een prettig gevoel, zeker in de portemonnee. Daarover gesproken, de Citroën C1 met Airco is er tijdelijk vanaf 7390 euro. En met de 50-50 deal betaalt u nu maar 3695 euro. En de andere helft pas in 2015. Kijk voor de voorwaarden op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Let op, geld lenen kost geld. Wat nu is een show Weekend Wake-up Call. Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij Electro World.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 Al vanaf 50 euro per maand verbeteren onze online specialisten... ook de vindbaarheid van uw bedrijf. Meer weten? Kijk op dtg.nl. Goedemorgen, het is 7 minuten over half 8. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal op deze 1 maart. En ik zei het net al eventjes, dat is een bijzondere dag... want vanaf vandaag betaalt u geen... 21 maar 6 btw, als u iemand laat klussen aan het huis. Misschien weet u het nog, het woonakkoord van twee weken geleden. Het is de bedoeling dat de bouw door die tijdelijke maatregel een impuls krijgt. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer onderzocht de cijfertjes... of dat gewenste effect ook inderdaad optreedt. En dat deed hij bij werkzaamheden in Benthuizen. Een heel busje vol met gereedschap, een ladder. Wat ja. neemt u altijd mee? Uh, voegspecies, cement, uh, voegmolen, hamers. Uh... Nou, een huis in Benthuizen. Wat is nou de bedoeling eigenlijk? We gaan even een, uh, een steentje uitboren. En wat is het nut daarvan? Nou, deze steen is gescheurd. We hebben hier hele scheur hebben wij, uh, hebben wij uitgehakt. Oh ja. En er komen gewoon hele nieuwe steen in. En hoe komen die scheuren hier? Er wordt toch niet naar gas geboord, hè? <laughs> nee. Nee, dat heeft ermee te maken dat uh, het zijn zettingscheuren van een huis. Een huis werkt natuurlijk. Dit is een oud huis. Het is een heel oud huis. En heb je van die vakmensen nodig, zoals u? Juist. zijn jullie hier al dagen aan het werk. We zijn hier vanaf maandag uh, zijn we hier aan de gang, ja. Ah. Meneer Boom. Goedemorgen. Goedemorgen. Beginnen klanten nou te zeuren van... ja, hoor eens even, die werkzaamheden voor 1 maart... kunnen die ook niet tegen 6% nou, btw? Ja, dat, dat proberen ze natuurlijk wel, maar ja, dat, dat is natuurlijk niet de regel. Dus, maar dit was sowieso en al afgesproken tot we het in twee fases zouden doen. Nou, de btw is natuurlijk nou verlaagd naar 6% voor, de, voor puur voor de arbeid. Dus er is voor ons meer werk bijgekomen. Bijvoorbeeld het dak gaan we over een week of twee helemaal reinigen. De schoorsteen gaan we ook helemaal aanpakken... 6% is natuurlijk uh, aantrekkelijk. Zeker voor particulieren. Twee weken geleden hè, werd uh, dat woonakkoord gesloten. U zat toen misschien thuis op de bank. Wat heeft u gedaan? Gebak gehaald? Mijn vrouw belde mij op. En ze zei van tegen mij: Ik heb goed nieuws. De btw gaat naar beneden. Nou, en de ervaring is bij ons: als de btw naar beneden gaat. dat er veel meer mensen, dus rondom het huis wat aan gaan pakken. Ja, want in 2010 hè, is dat ook tijdelijk ja. geweest, ja. die uh, btw-verlaging. Ja. Wat was het effect toen? Veel meer offerteaanvraag, veel meer werk. Wat voor werk doet u? Scheuren in de muur, die herstellen we helemaal. Maar hoofdzakelijk is het uithakken, reinigen, voegen, impregneren. Hoeveel kost dit klusje nou? Nou, dit is wel een aardige klus. Deze, deze gaat uh, tegen de, tegen de 5000 euro aanlopen. Wat is nou het voordeel? Ik denk dat deze meneer toch wel een honderd of zes, zeven in zijn zak houdt. Nou, dat is toch wel een hoop geld. Dat maakt die jongen een herrie, hè? Ja, ja maar nu, hij moet gewoon door, want er uh, moet geld verdiend worden. Dus, uh... We hebben even rondgebeld, hè? Ja. FNV Bouw, Bouwend Nederland, ja. zelfstandig in de bouw. Ja. Die zeggen van, er levert toch nog heel veel vragen. Het is voor veel mensen... Voor ondernemers ook onduidelijk. Snapt u de regeling? Nou, ik vind het eigenlijk niet zo onduidelijk. 80% van een klus ja. is uh, ja, arbeid. Het is arbeid. En over die arbeid wordt er dus 6%, 6 btw betaald. Dus als ik volgende week een nieuwe keuken laat zetten van 15.000 euro... Ja. dan krijg ik op dat bedrag geen korting. Alleen op de, alleen op de uren. Kreeg u gelijk? Veel telefoontjes? Van de mensen van, hé, hey, uh, komt u bij ons uh, dit en dat doen? Ik heb afgelopen week vier offertes gemaakt. Nou, dat is eigenlijk in deze tijd echt wel, uh, echt wel veel. Nou geldt dit voor een jaar, hè? Dat vindt u natuurlijk veel te kort. Ik ben al heel erg blij met een jaar. Wat zoekt u nou? Een buik Nou, die moet hier toch wel ergens liggen in het busje. Vindt u dit nou leuk werk? Dat u na een week denkt van, zo, dit huis is toch ja, wel. wel even opgeknapt. Juist, en dat vind ik leuk. Overal waar wij rondrijden dat je gewoon uh, iets heel moois maakt. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner, maar die muur ziet er nou perfect uit. Juist. En eigenlijk had u een week geleden moeten komen kijken... toen was hij helemaal zwart. En nu is hij weer mooi rood. Vroeg bedrijf, Iwan Boon, aan het werk in Benthuizen. De vorige keer dat de BTW in de bouw tijdelijk werd verlaagd... kwam de extra omzet volgens het Instituut voor de Bouwnijverheid uit op zo'n 700 miljoen euro. Het is elf minuten over half acht, gaan door naar uh, Mali. Want de Fransen blijven waarschijnlijk daar toch langer dan aanvankelijk gedacht. Een diplomaat zou tegen persbureau EPI hebben gezegd... dat pas op zijn vroegst juli wordt begonnen met de terugtrekking van de manschappen. Zo'n 4000 Franse soldaten vechten sinds januari... tegen opstandelingen in het noorden van Mali. Correspondent Rondinker in Parijs weet meer om. Uh, heeft de Franse regering dit bijvoorbeeld al bevestigd? Nou, nog niet. Uh, het ministerie van Defensie heeft de afgelopen dagen, lezen we terug in Franse media, uh, wel gezegd dat het steeds moeilijker zou worden om te beginnen aan die terugtrekking in deze maand, in maart. Tussen de regels door werd het dus ook wel toegegeven. Deze week bijvoorbeeld werd ook duidelijk dat het nog wel maanden kan duren voordat een VN-vredesmacht in Mali aan de slag kan. Dat zijn natuurlijk duidelijke tekenen aan de wand dat de Fransen niet zomaar kunnen vertrekken. Maar de Franse regering heeft altijd wel gezegd overigens dat in maart een begin zou worden gemaakt met de terugtrekking. En dan alleen nog als de militaire situatie dat toe zou laten. Dus het zou nog best kunnen dat men deze maand een klein aantal militairen, een symbolische hoeveelheid terughaalt. Maar de boodschap is helder. De strijd in Mali is nog lang niet gestreden. Nee, kunnen we dus uh, concluderen rond dat de strijd... vele malen moeizamer verloopt dan men in eerste instantie dacht? Het is moeilijk in te schatten natuurlijk, hè? zeker vanuit Parijs. Maar hier bestond in ieder geval de indruk dat de strijd aanvankelijk heel snel verliep. Hè? De ene naar de andere stad die viel in handen van het Marinese regeringsleger, gesteund door de Fransen. Eh, maar zoals president Hollande vorige week al aankondigde, dat nu de laatste fase van de strijd is begonnen. Het oppakken van de leiders van de opstandelingen. Nou, in dat verband zijn er hier vanochtend onbevestigde berichten dat de leider van Al-Qaeda en de Maghreb gedood zou zijn door Franse militairen. Of dat klopt, dat is onduidelijk. Hoe dan ook. Eh, om een voorbeeld te geven van hoe moeizaam dat die strijd daar, die laatste fase, verloopt. De hoop van de Fransen was gevestigd op militairen uit Tjaat om die lastige klus op te knappen. Maar er zijn toch twintig Tjadische militairen omgekomen bij die bloedige strijd in het noorden van, Frans, uh, van Mali. Dus komt het zeker maar weer aan op de Fransen... die er dus langzaam maar zeker op voorbereid moeten zijn... dat ze langer zullen moeten blijven in Afrika. Ja, en ook weinig um, ja, hulp krijgen. substantiële hulp van andere westerse landen. Voelt Frankrijk zich zo langzaam maar niet in de kou staan? Nou, dat hoor je in ieder geval niet hardop zeggen. Gisteren bijvoorbeeld hè, was president Hollande in Rusland... zat naast president Poetin... en daar bedankte Hollande Rusland voor de steun aan de operatie in Mali. Maar er zijn geen Russische militairen die op dit moment meehelpen in Afrika. Dus of er achter de scherm niet is... Ja, hardvochtig hard gevloekt wordt, dat weten we niet. Voorlopig blijft het allemaal vriendelijk. Het wachten is toch op een Afrikaanse vredesmacht die het stokje moet overnemen. Maar ja, de verwachting is dat die pas na de zomer kan beginnen. En tot die tijd zijn het de Fransen die de kastanjes uit het vuur moeten halen. Maar hoe is het inmiddels met de publieke opinie in Frankrijk? Want we vragen dat je bijna altijd, als we het over Mali ja. hebben, vindt daar al een verschuiving plaats. Hoe is dat nu? In de peilingen was er aanvankelijk veel steun voor die militaire operatie. Dat is wel afgenomen, zeker als je kijkt naar het prijskaartje. Uh, en ook in de politiek begint het gemor. We zijn begonnen aan een oorlog zonder einde. Uh, de doorslaggevende factor op dit moment: Franse slachtoffers. Tot nu toe slechts twee Franse militairen gesneuveld. Als dat verandert, dan gaat de stemming natuurlijk heel snel omslaan. Ja, kan ik me voorstellen. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. En zo dadelijk Tom van het Hek. Uiteraard praat ik met Tom over het overlijden van Theo Bos, Mr. Vitesse. Eerst de verkeersinformatie. We hebben een switch. Johns Hoka niet meer, maar Jolanda van de Velde. Goedemorgen Jolanda. Goedemorgen, zeg je maar even gedag. Hoi. hoi. Hoe is het op de weg? Uh, goed, uh, althans uh, goed. Overal goed, behalve op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar staat tussen Gorkem en Sliedrecht-West 9 kilometer. Dat is een aanrijding. Goede nieuws is dat alle rijstroken daar weer open zijn. Uh, verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knopend Gorkem via Oosterhout, dus via de A27, de A59 en de A16. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is uh, kwart voor acht. Tom van het Hek, goeiemorgen Tom. Goeiemorgen. Ik heb aan het begin van dit uur gesproken met Ted van Leeuwen... de technisch directeur van Vitesse, over uh, Theo Bos en het overlijden vannacht. Uh, ja, hij zei, Theo Bos is sterk van geest, een trouw man ook. Hij was jarenlang aan Vitesse verbonden, werd ook Mr. Vitesse genoemd. Heb jij dat vaak om je heen gezien, dat mensen zo trouw zijn aan een club? Nou ja, dat maakt hem wel heel bijzonder. Want inderdaad, als je dat getal nog eens neerzet... 15 jaar, 369 wedstrijden. En eigenlijk altijd alleen maar voor Vitesse gespeeld. In een tijd dat sommige mensen zullen zeggen... ja, dat was toen iets normaler. Maar ook toen eh, verkaste mensen snel van clubs... liepen voor een paar euro's graag naar de buren. Dat is in de voetballerij al, al, al van heel lang. En in dat opzicht is het wel heel bijzonder... dat iemand eh, ja, op zo'n manier zo lang aan een club verbonden is geweest. Later natuurlijk nog als trainer eh, teruggekeerd. En Je merkt het ook wel aan supporters... En mensen er omheen, want hij is echt uh, Vitesse. En in dat opzicht uh, ja is het iets wat je toch zelden in de huidige voetballerij uh, meer ziet. Dat iemand zo lang uh, ja zo symbool staat voor een club. En in dat opzicht uh, verdient hij die titel Mr. Vitesse ook echt. Want die titels die worden snel uh, uitgedeeld aan mensen. En snel worden mensen tot bijzonderheden verklaard. Maar dit is toch echt heel bijzonder hoor. 15 jaar, 369 wedstrijden. Theo Bos, uh, uh, onlangs even bij Den Bos gezeten. In Polen getraind bij Dordrecht onlangs nog. Maar hij is en was uh, Mr. Vitesse, ten voeten uit. We staan ook stil trouwens op onze website bij het uh, overlijden van Theobos. Moet u even naar nos.nl. Uh, we gaan even vooruitkijken, Tom, naar het voetbal van aankomend weekend. Uh, vanavond de aftrap van de 25e speelronde in de Eredivisie. Nou zien we steeds ja. dat het op en neer gaat. Er is eigenlijk geen enkele club die consequent goed speelt. Denk jij? desondanks dat er beslissingen zullen vallen. Nou ja, je begint langzamerhand zo'n teamwedstrijd voor het einde toch wel een beetje naar die stand natuurlijk te kijken, dat doe je steeds. En inderdaad we hebben al heel vaak gedacht, nou komend weekend dan gaat er mm -hmm. echt een gat geslagen worden. Um, ik zeg nog maar eens dat PSV uit Eindhoven bovenaan staat die ontvangen VVV morgenavond en kunnen de druk echt gaan opvoeren want als zij daar gewoon een normale goede uitslag neerzetten, en dat is PSV echt gegeven op dit moment, dan vervolgt uh, het programma met Twente Ajax en dat is natuurlijk een wedstrijd waar iedereen wel naar kijkt. Twente, omdat de trainer is opgestapt en dan hoop je altijd, net als je je computer even uitzet en je zet hem weer aan, dan doet hij het altijd weer even beter. Hè? Dat is altijd, bij een trainerswissel zie je ook vaak een soort nieuwe energie, daar zal Twente op hopen. En Ajax heeft heel veel de bal de laatste tijd, maar komt aan het einde van de wedstrijd altijd bij het eindsignaal tot de conclusie dat dat niet voldoende is voor de drie punten. Dus eh, Ajax staat echt onder druk, wat mij betreft. En Twente eh, zal echt willen en moeten morgenavond. Dus daar zou wel eens een, een soort beslissing kunnen vallen in het voordeel van, van de oostelijke club. En dan moet Feyenoord op bezoek bij NEC. Die ook goed draaien. Zondagmiddag in Nijmegen. Kortom, het zou wel eens een heel mooi weekend voor Eindhoven kunnen worden. Maar je zegt ook helemaal terecht. Dit soort voorspellingen hebben we al heel veel gedaan. En die competitie is en blijft maar spannend. Hij zal nog niet helemaal beslist worden. Maar uh, ja, er zit, er zit toch wel een beetje tien rondes voor het einde. Dat je denkt, nou er gaat hier en daar toch wel wat gebeuren. En als je dan ook nog eens bedenkt dat de nummers 12 tot en met 17 allemaal nog op een positie ja, staan dat ze in de na-competitie ja. terecht kunnen komen. Er zijn er maar heel weinig clubs die uh, heel rustig naar zo'n weekend kunnen kijken. Dus het maakt de competitie wel ontzettend leuk. En ach, laten we maar eens zeggen dat er een heel klein beetje beslissing... misschien toch wel gaat vallen dit weekend. Hoewel ik Feyenoord gewoon wel in Nijmegen van NEC zie winnen. Okay. En Feyenoord echt zie gaan uh, aanhaken in de titelstrijd. Kijk eens aan. Nou, ik heb nu al zin in maandag gaan we het er weer over hebben. Tom, okay. tot dan. Doei. Um, ik neem u mee naar Amerika. We heb het al uh, een aantal keer over gesproken vanochtend. Uh, daar is een begrotingscrisis gaande. Na het schuldenplafond en de fiscal cliff... hebben ze in de Verenigde Staten een nieuw begrotingsdebakel. Uh, het heet de zogenaamde sequester. Vandaag gaat die in. Dat betekent dat zo'n 85 miljard dollar... aan bezuinigingen in werking zullen treden automatisch. En dit alles omdat de democraten en republikeinen... er samen opnieuw niet uitkomen. Ik praat erover met Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendeil. Meneer Post, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat toch hè, met die Amerikanen en de begrotingsdiscussie? Dat blijft maar een probleem. Ja, het is een zichzelf repeterend verhaal. Een, een, een vorm van politieke zelfverwonding. Een serieuze zaak. Maar het is ook wel een beetje een politieke soap opera. Als je nou neemt de, de geestelijke die de beraadslagingen altijd opent met gebed in de Senaat. Hij zegt gisterochtend, God bevrijdt ons van onszelf. Okay. Nou, je zou bijna zeggen, <laughs> it says it all. Hè? De democraten en Republikeinen die om de politieke hete brei eh, dansen. Ja, en in vijf minuten is het opgelost. Als je tenminste maar een deal kunt sluiten. En dat gebeurt maar steeds. Niet, nee, treurig genoeg. Dat is de kern van het probleem. Afgelopen december, we hebben we er ook over gesproken... Ja. is er nou nooit een akkoord bereikt om die crisis toen te voorkomen. Wat houdt deze sequester in? Ja, het is een woord overigens waarvan uh, nou ja, vrijwel niemand echt begrijpt... wat het nou precies is. Het schijnt uit de, de Britse rechtspraak te komen. Een soort van verplichte... Een uh, gedeeltelijke schuldaflossing. Nou, het komt erop neer dat in 2011 je natuurlijk ook al gestegel had over die begroting. Let wel, hè, het is toch een, een tekort van een staatsschuld van zo'n zo 16 uh, triljoen dollar. Dat zijn ongelooflijke bedragen. Toen heeft Obama, hebben de democraten en de republikeinen hebben ze een, een, een lang vergaderproces gehad. Ze kwamen er niet uit en hebben toen gezegd van... nou ja, uh, eigenlijk weten we allemaal wel dat je zo'n zo zo 4 uh, uh, biljoen... al zou moeten bezuinigen de komende jaren. Uh, dat lukt nu even niet... Uh, laten we dan afspreken dat op 1 januari 2013, nou dat is met twee maanden verlengd, hè, 1 maart, vandaag hè, 2013, mm -hmm. dat uh, ja, als we er niet uitkomen, dat er in ieder geval toch, toch ja, redelijk forse bezuinigingen automatisch worden opgelegd. Eigenlijk een beetje met de kaasschaaf. In zekere zin wat raak, Verdeeld over de helft uh, defensie en ja, de andere helft bezuinigingen op allerlei overheidsprogramma's, ministeries, you name it. Zonder dat daar echt een visie achter zit? Nou ja, precies. Hè, en dan plukken we overal wel wat vanaf. af. Mm -hmm. En ja, die 85 miljard... Uh... Ja, op de totale begroting is het niet echt een heel erg indrukwekkend bedrag. Maar ja, als het op deze manier gaat, doet het natuurlijk toch wel wat pijn. Maar men dacht toen in 2011, zover komt het natuurlijk niet. Mm -hmm. Er zijn verstandige mensen, dus we zullen hier echt ook... ja, natuurlijk binnen, binnen, binnen anderhalf, twee jaar sluiten we natuurlijk wel die deal. Dat hebben we helemaal niet nodig, die sequester. Maar ja, het is 1 maart en vanavond Amerikaanse tijd, ik denk om één minuut voor twaalf, moet de Amerikaanse president toch het sein geven van de sequester trade in werking. Ja, over president Obama gesproken. Ik had het al even over vanochtend met Tom Klein. We zagen hem wat gefrustreerd langskomen af en toe deze week. Hij heeft het ook over een catastrofe... waarbij duizenden ja. banen zullen verdwijnen als die bezuinigingen ingaan. Heeft hij daar gelijk in? Of, of is dat ook weer uh, ja, retoriek, nou ja, het, het past natuurlijk bij de politieke polarisatie... dat je ook een bluffpoker doet hè, aan beide kanten. Obama omringt zich uh, om de havenklap met brandweermensen... Uh, EHBO-mensen, politiemensen... Ja, en, en heeft eigenlijk letterlijk wel gezegd... van dit kan wel eens een, een miljoen banen gaan schelen. De veiligheid van Amerika komt in gevaar. Nou, de eerste hulp als er iets gebeurt, wordt overal op bezuinigd. Eh, alsof de hemel naar beneden komt. Nou, de afgelopen dagen heeft Obama wel moeten toegeven... ja, ja, ja, zo ernstig is het natuurlijk ook weer niet. Het hoog ingezet. Maar ja, weet je, de kern van de zaak is toch... als je dit echt wil aanpakken, deze enorme begrotingsschuld in een vergrijzend land, de babyboom-generatie die met pensioen gaat... met alles wat erbij hoort, ook aan ziekteverzekeringen enzovoort... ja, dan moet je eigenlijk heel veel bezuinigen. En Obama heeft gezegd, dat wil ik alleen maar doen... als er ja, toch ook iets van belastingverhoging komt... Eh, voor de miljonairs van Amerika, om te beginnen. Ja. En uiteindelijk zal toch ook de middenklasse geraakt worden. Ja, en de Republikeinen zeggen, Mr. President... Genoeg is genoeg. Wij gaan niet de belasting uh, verhogen. Wij willen extreme bezuinigingen. Dus het gaat natuurlijk wel ergens over. En ja, daar komen ze maar niet uit. En je moet toch een, een behoorlijke meerderheid in het parlement hebben. In de Senaat zelfs zo'n 60, uh, 60 van de 100 zetels... om allerlei uh, obstructieprocedures uh, tegen te gaan. En dat hebben de democraten niet. Ze nee. hebben 55 man. Zeg maar twee independent zitten daar nog bij. En dan krijg je zo'n standstill. Ja, een standstill uh, En misschien nog wel erger. Tom Klein zei dat vanochtend ook. De, de, het politiek klimaat is, is verrot. Uh, ja. en erger gepolariseerd dan ooit. Ben je eens? Nou ja, daar mee? ja kijk, dit is natuurlijk een proces wat al vanaf de jaren tachtig is ingezet. Hè. Dat, dat hele anti-overheidsdenken in de westerse wereld, maar eigenlijk nou, toch ook al te beginnen in Amerika, in de regentijd. Ja, dit is wel een, een extreme polarisatie. En je hoort vanuit het bedrijfsleven in Amerika ook wel van natuurlijk, hè, dat overheidstekort dat moet worden aangepakt. Pakt. Nou, dat gaat nu een beetje automatisch gebeuren. Het bedrijfsleven zegt eigenlijk een beetje collectief nu van... ja, maar we zien toch dat de werkloosheid wat naar beneden gaat. De winsten van bedrijven gaan omhoog. Het gaat beter met de aandelenmarkt. Ja, kijk, uh, men gaat een beetje om Washington heen zo langzamerhand. Dat kan natuurlijk niet in werkelijkheid, maar... ja, er is zoveel walging over dit hele politieke proces. En ja, Obama, dat is nog wel een pluspunt voor hem. De meeste Amerikanen staan achter de president en de republikeinen, de democraten in het congres... Mm -hmm. die er maar niet uitkomen... ja, slechts zo'n 20% van de Amerikanen heeft nog een positief oordeel. Okay. Maar de lange termijn, en dat is toch een beetje het risico voor Obama... hier is de president en het straalt uiteindelijk ook een beetje op jou af. Dus er zit, er zit wat dat betreft toch wel politiek gevaar aan dit alles. Goed. Willem Post, Amerika-deskundige van Instituut Klingendaal. Bedankt weer. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Bij mij Katrien Straatman, goedemorgen. Goedemorgen. In de Italiaanse kranten veel aandacht voor de paus die met pensioen is gegaan. Corriere della Sera heeft groot op de website een zin uit de pauselijke toespraak van gisteren. Van nu af aan ben ik een pelgrim. Volgens de krant van het Vaticaan Los Evatore Romano is paus Benedictus van een bescheiden arbeider een nederige herder geworden. Het katholiek nieuwsblad heeft een stemming op de website gehouden met de vraag wat men vond van het. De pontificaat van Benedictus. Ruim een kwart van de mensen vond dat het theolo theologisch zeer goed was, maar bestuurlijk een janboel. 22 procent van de mensen die gestemd hebben, vond het een ramp. Een volledig succes. 10%. Ook dat andere nieuws van gisteren beheerst de voorpagina's nog van de kranten. Namelijk de cijfers van het Centraal Planbureau die gisteren werden gepresenteerd. Het AD bekijkt ze met een zonnige blik. Eindelijk weer groei na twee jaar krimp. De krant gaat in op de economische groei die vanaf volgend jaar weer wordt verwacht. De Volkskrant benadrukt ook de lichtpunten in onze crisis. Ze hebben op uh, pagina's 3 en 4, 4 en 5 wat uh, lichtpuntjes gecreëerd. Een, een prachtige sterrenlandschap in de vorm van Nederland. Uh, zo is er op dit moment geen acute dreiging van een groot militair conflict. En is er een innovatieslag gaande dankzij robots. En leven we langer en gezonder dan ooit. Op de website van voetbalclub Vitesse nog niets over het overlijden van Theo Bos, de voetballer die jaren verbonden was aan deze Arnhemse club. We hadden het er al uitgebreid over. Op Twitter is RIP, Rest, Rest in Peace, Theo Bos, inmiddels een trending topic. Veel mensen die twitteren dat ze onder de indruk zijn van zijn overlijden en de familie veel sterkte wensen. En volgens fans zal hij altijd een Vitesse-held blijven. De Telegraaf meldt dat er te weinig controleurs zijn... om het alcoholverbod voor jongeren te controleren. Zoals de Telegraaf het zelf schrijft, groot tekort aan drankpolitie. Vorig jaar zouden 47 diploma's zijn verstrekt aan opsporingsambtenaren... terwijl er 8000 kroegen en supermarkten gecontroleerd moeten worden. De oud-trainer van kickboxer ba Bader Hari was in het verleden betrokken... bij grootscheepse handel in doping, zegt Justitie. Deze verdenking kwam aan het licht in het KRO-programma Brandpunt Reporter. En De Telegraaf bericht hier deze ochtend over. De Apeldoornse sportschoolhouder Osden T., ook wel papa Mike genoemd... zou hebben gehandeld in Annabode en Glenn Buterol. Tot zover het nieuws uit verschillende media en de kranten. Katrien Straatman, dank je wel. Je weet niet wanneer de weer heen komt. Dat is het net. Aardbevingen in Noord-Nederland. Dat weet je niet. Hè? Wat wist de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, en wanneer wist ze dat? Er is een actieve lobby om onafhankelijke verificatie van de NAM bevindingen niet mogelijk te maken. Argos over dalende bodems en bevende aarde. Het economisch belang van het Groningse gas is te groot. Morgen. Om kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je bent net ZZP'er. Zelfstandige zonder personeel, zonder kantoor... zonder klanten misschien zelfs wel, want die moeten nog bellen. Nee, die ga jij bellen. Don't call us, we call you. Ben jij er klaar voor? UPC Business wel. Met onbeperkt zakelijk bellen. Naar vast en mobiel. Altijd. Voor maar 15 euro ex-btw per maand. Nu...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 Dit is Radio 1.